Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff voor het plan van PvdA-leider Samson om de migrantenstroom in te dammen. Het zou kunnen werken, zei Dijkhoff voor het begin van de ministerraad. Samson wil dat migranten die aankomen op Griekse eilanden met de veerboot teruggaan naar Turkije. Turkije zou bereid zijn migranten terug te nemen op voorwaarde dat de EU per jaar 150.000 tot 250.000 vluchtelingen toelaat. Volgens Dijkhoff kan het plan dus werken, maar zei hij, we staren ons niet blind op één scenario. Curaçao, Sint Maarten en Aruba moeten meer doen om verspreiding van het Zika-virus te voorkomen, waarschuwt minister Schippers. Gisteren werd het eerste geval van Zika-besmetting op Curaçao gemeld. Bonaire, Saba en Sint Eustatius voldoen aan de regels, maar Curaçao, Sint Maarten en Aruba nog niet, zei Schippers. Dit jaar komen er 129.000 banen bij, verwacht de uitkeringsinstantie UWV. Dat is ruim twee keer zoveel als het aantal nieuwe banen in het afgelopen jaar. Er komen vooral banen bij in de bouw, de zorg en de kinderopvang. In de winkelsector is de groei beperkt. Behalve in Amsterdam zijn ook op scholen in andere steden in de wereld bommeldingen binnengekomen. In Sydney werden vijf scholen ontruimd. In Groot-Brittannië kwamen 18 telefoontjes kort na elkaar binnen. Ook in Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan waren scholen doelwit. Een groep Russische hackers heeft de dreiging met de bommen opgeëist. In geen enkel land wil daar iets over zeggen. Door de sluiting van politiebureaus duurt het vervoer van arrestanten veel langer. Soms duurt het wel twee uur langer voor iemand die is opgepakt in een cel wordt gezet. En dat gaat volgens de Inspectie Veiligheid en Justitie ten koste van het politiewerk op straat. Dan nog het weer, bewolkt en vanmiddag regen. Aan zee een stormachtige wind en dat wordt maximaal 10 graden. Vannacht en ook morgen veel regen en wind en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. <tied>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 No, oh yeah, yeah. I'm here for you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 a little green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 licht gedaan uitgedaan. Die sterren voorspellen een ochtend in maart. Die fluistert, de lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. De lente begint. Then I can show you how your money